Welkom bij de nutteloze podcast van 1 minuut. Zoals u hoort is er wat geroezemoes op de achtergrond. Dat komt omdat wij vandaag uitzonderlijk een extra lange muziekspecial van 6 minuten uitzenden. Uh, we tracteren nu namelijk in wereldpremiere op het gloednieuwe nummer De Poscutsier van DJ Giraffe. Het is een cover van The Passenger van Iggy Pop en de Stooges uit 1977. En het wordt hier vandaag live gespeeld door DJ Giraffe en zijn gelegenheidsband, de Trommelvlies-terroristen. Ze hebben beloofd hun naam alle eer aan te doen, dus ik ben benieuwd. Mannen, begin er maar aan. Ik ben de postkoetsier en ik poets, ik poets. Ik poets mijn postkoets met postkoets poets. Terwijl de krolse kant de krullen van de trap krat Een mag de slaks makkelijk, maar sla snak. snakken. Schoonmoeder zeker zeven even schijven sneden, snak, worst. Nee. Ik ben de postkoets. Wij ik koers met mijn koets Ik zie 77 zonder zaken mannen zwemmen Zichtzagend zonder zwembroek, zonder zwembliezen aan Ze zijn zo zot, ze worden zeker ziek op dat zeeijs Een scheepen schaats, schaats, schimpen, schaterend langs Zijn schaats schiet los en schreeuwen schamt hij een scheep schuit. En hij roept bla bla bla bla bla Kom klim in bla koets, bla de bla. Bla bla bla, bla, bla, bla bla, bam bam bam bam bam bam bam lang bam bam bam bam bam bam bam bam bam vissen Onder ze vlotte vangen, vangen vaak vloek een bot De vinnige vis waar die vlijtige vissers naar vissen, die blijtig vissende de vissers vaak vervelend en rot Een ik rij met een koets, Schijter er een de snip over een vlaggenschip En sneppend zijn snavel een stuk spek van het spits, richt over een rumeroof overval. Maar de rover valt voor over, over zijn roversval. Hij scheurt zijn purperen pul over en zijn paarse overal. De over geeft zich over en geeft over overal. Ja, de post komt zie je de postkoets, naast een kraai in de kraai op de krappe koele kade. Kaart een kamerge kerel met een knalrode krullenkop. En een mooi meisje met een krachtig prullend mondje. Maakt smalle muntjes met moeders mooiste naaimachine. Terwijl haar moeder moet marmelade laden. In de lage marmelade laden ladenkast laat. Rotschikken kapper knipt en kapt knap, krap, knap, gekapte klasse dames kijken naar zijn knappe kappersknecht. Max de malle mixer water met whisky. Hij mixt de water whisky met een witte whisky mixer. Raspelle, krap krappen, rode ronde, en gat. Drink in vermoed als je vermoedt dat je nog vermoedt. Goed, zie Ik zie 88 Achterdochtige dochters dochters Een gooien rauwe groenten In een grasgroene gracht Daarachter drent een dapper Dertien dikke dames Doldwaals dribbelend Door drie dubbele draaien Terwijl een tengere trucker Een treurige teckel teckelt Maar de geteckel de teckel De trucker terug Een blinde brouwer Brouwer bruin blond Een blije brede bruid In haar pleeg en ergens in een knuus klein kerk klooster klotsen Drie krasse kwezels in een groep Dank u. Dank u wel. Dank u, mannen. Dat waren uh, Dietje Giraf en de trommelvlies-terroristen met het nummer De Postkoetsier. Uh, tot zover trouwens deze speciale aflevering. Uh, hopelijk heeft u uw tong niet verstuikt tijdens het meezingen. En dan rest mij alleen nog u te bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.